Uur. Dit is door al negens met het NOS-journaal. Daphne Schippers heeft zilver behaald op de 200 meter sprint tijdens de Olympische Spelen in Rio. Ze moest de Jamaikaanse Elaine Thompson met een tiende seconde voor laten gaan. Schippers is teleurgesteld over de tweede plek. Ze smeet haar schoenen weg en liep vloekend naar de katacomben. Schippers is wel de eerste vrouw in 24 jaar die weer een Nederlandse Olympische medaille in de atletiek sport binnenhaalt. Aan het einde van de middag komt ze weer in actie met de estafetteploeg.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 Driekwart van de ziekenhuizen geeft de patiënten via internet niet genoeg inzicht in de eigen dossiers. NICTIS, een kenniscentrum op het gebied van ICT in de zorg, vindt dat ziekenhuizen nog een lange weg te gaan hebben om patiënten meer inzage te geven. Het gaat dan om rekeningen, online afspraken en het medische dossier. 22 van de 80 ziekenhuizen hebben wel een overzichtelijk portaal voor patiënten.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 Het weer in het noorden kan het nog even mistig zijn. Verder is het vandaag zonnig in het grootste deel van het land... met in het zuiden vanmiddag wat wolken en kans op een buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Ook morgen is het nog warm, maar dan kunnen er later wel buien vallen. Dit was ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee. Oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. We gaan hier even muziek draaien. Dit kan niet. Dit is niet op aan te horen, Dus we wachten even tot de verbinding beter is. En, uh, nou goed, tot die tijd. Uh, even een cd-speler. Uh, cd het is vijf minuten over tien. Normaal Goedemorgen Zandvoort. Lijf vanuit Utheil Hoogland. De verbinding is even wat slecht. Dus we wachten even tot ze dat beter hebben afgesteld. Tot die tijd. Uh, altijd even kijken of ik... Uh, ja, dat is altijd maar af als ik alles opgeruimd heb. Moet ik het alles uit mijn tas van aanhalen? Ik zit even kijken... Nee, momenteel staat de zender ook uit, dus je moet echt even wachten. Goed, een stukje muziek uit de cd-speler zou leuk zijn, als je het ook doet nu. Even kijken wat ik opge... kijk of ik dat heb. Yes, dat hebben de churches. Hier, bij Toepak Live, wil ik bijna zeggen, maar het is natuurlijk een goede wordt Straks weer verbinding met Hoogland. Eerst lives, churches dus. Eentje uit uh, Engeland vandaan. Weet je wel uit het land waar de brexit... natuurlijk heb ik het over de churches. En uh, de single heet Lies. Het is allemaal één grote leugen. Het is een beetje een maf tijd. Het is 10 minuten over 10. Je zou denken, toepakleefs gaat hier nog door. Is er een uur nog vastgeplakt? Nee, we zitten te wachten op een goede verbinding met Hotel Hoogland. Momenteel is dat een beetje, een beetje slecht. Ja, nu momenteel valt de zender ook uit. Dus we wachten even wat ze gaan doen. Waarschijnlijk heb zo het idee dat ze deze kant op komen. Maar dat moeten we gewoon even afwachten. En tot die tijd draaien we hier gewoon geinige muziekjes... Veel meer van die leuke Britpopbeetjes staan. De Go is er ook eentje van. Ze hebben zelfs een trompetiste vooruit de kast getrokken. En die heet Wolf in Sheep Clothes. Ully down Silvertown. Masquerading as the chosen one. I'm Ja, een uh, wolf in cheap clothes. Is het een wolf in schapenkleding? Of is het een wolf in goedkope kleding? Cheap clothes, dat kan ook natuurlijk, nog. Ja, Sharon Kovax. En dan kan je wel eens zeggen, oh, iemand die uit Engeland vandaan komt. Nee, die komt uit Engeland van gek man. Nee, die is gewoon in Barlow geboren. Het is namelijk uh, Sharon Kovax, en uh, het is gewoon een Nederlandse zangeres. Ja, ze bracht ooit een plaat uit in uh, 2014, en dit is haar nieuwe single. Mocht je denken van nou. Ik wil haar uh, wel horen spelen. Dat kan, want ze speelt namelijk in Vastervelden vanavond. Uh, Stichting Hunt Belangen. Uh, dus uh, ja, vanavond. En uh, als je dat mist, dan kan je altijd nog even... Uh, 12 september langs gaan in Amstelveen. Dichterbij, Amsterdamse borst speelt ze dan. En ook nog 29 oktober in Amsterdam. Uh, dan in Carré hoor je haar stemgeluid. Dus dat is allemaal wel een kwart over tien. We zitten te wachten tot het team van de Goedemorgen Zand voor deze kant op komt. Eh, de verbinding lukte niet helemaal met Hotel Hoogland, dus vandaar dat ze live naar de studio straks het programma presenteren. Ik ben benieuwd. Ik zal trouwens het programma even het voorstaande halen, wat ze allemaal gaan bespreken. Dat is altijd wel leuk. Eerst nog even een leukje van Ben Lee. Catch my disease. My head is a box filled with nothing. And that's the way I like it. garden's a secret and that's the way I like it.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 like it Cause that's the way I like it They don't play me on the radio But that's the way I'm Avondje bij me stappen. En Catch my disease. En als je er zo vrolijk over zingt, dan weet je het misschien ook nog wel. Ben Lee heet hij. Nee, het is niet een Nederlandse Ben Lee in de brand. Nee, die mixen maakt. Het is een Australische Ben Lee. Hij is trouwens. Uh, ja, jeetjes. Zijn verjaardag is op 11 september. Je denkt wat de fuck. 11 september. Ja, dat is die bekende dag, weet je wel. Dat, dat iemand jarig wil zijn. Ik geloof dat Moby ook op 11 september jarig is. En die woont ook gewoon in New York. Die heeft het ook gewoon dichtbij meegemaakt. En die heeft zoiets van. Mijn verjaardag is ook uh, 11 uh, september 2001 ook niet meer hetzelfde. Ook niet meer wat het geweest is. Goed, ik zie langzaam het team binnen druppelen van Goedemorgen Zandvoort... straks naar 10 uh, uur, wil ik zeggen. Maar het is langer dan 10 uur. Kom op, jongens. Zijn we laat? Nou, de verbinding met Hotel Hoogland lukt niet helemaal. Dus vandaar dat ze er allemaal deze kant op komen. En dan zitten we straks, uh, zien we ze straks hier verscheiden. Dus mocht je nog een gesprek hebben hier... In de, dan moet je naar de studio komen, Tolweg. En ik zit te kijken, wat is ook alweer het programma van Goedemorgen Zandvoort? Dat heb ik net even in de Zandvoortse krant opgeduikeld... Even kijken wat dat is, want ik zag het net over kunst. Ja, um, yeah. wat zag ik het nou net? Oh, die iPads, dat kan niet helemaal zoals je het Die lopen nog vast. Ik ga het gewoon even voor je opzoeken, want ik vind dat hoort bij dit radioprogramma. Dat je weet wat in het programma zit. 1 uh, twee, drie, kom op nou! Ja, hier. Uh, Zandvoort Masters weekend uh, En dan komt Erik... Uh, Wijers komt erover praten. Dat zou nu al geweest zijn, maar dit komt gewoon iets later. Straks ook uh, voor TV met Jan van der Meer. Er om 20 of voor elf... zal iets opschuiven, zal tegen elf zijn... kunstneresse Antoinette Giesen stelt zich voor. Er een tweede wordt er straks wat politiek. En onder voorbehoud zou er ook nog wel iets komen. Dat is nog een open stukje. En iconen, tentoonstelling in de Sint-Aghatenkerk. Dat uh, Mirana uh, Wassenaar komt al langs. Die gaat er ook iets over, praten. Uh, iets over vertellen. Dat straks eerst. Wij nog even muziek tot het hele team compleet is. En uh, ik draaide hem in het vorige uur ook al, het vorige programma ook al. Ik vind hem zo grappig. Glass Animals. De kleine glazen diertjes die je oma en opa altijd uh, in zo'n vitrinekast hebben staan. Daar is een band omheen gefabriceerd. En die hebben een nieuwe single die heet Live Itself. Goedemorgen Zandvoort. Ondertussen komt Ben binnen. Ja, dat is een vreemde stem op de radio. Techniek. En Ben, die heb ik... Ben zijn microfoon, die heb ik nu even kijken aangezet. Dus als goed hoorden we nu Ben ook. Ja, goedemorgen. Dit is Goedemorgen Zandvoort. Er was een technische storing in Hotel Hoogland. Vandaar dat wij uitgeweken zijn naar de studio. En helaas uh, is het eerste onderdeel daarmee vervallen. Erik Weijers van de Grand Prix zou praten over van het circuit... Ik zou praten over de historische Grand Prix en uh, het aanstaande weekend wat er allemaal te beleven valt. Maar hij heeft ons beloofd om dit volgende week te doen. Uh, we gaan even een stukje muziek draaien en dan wachten wij tot de mensen hier aangefietst zijn. En dan gaan wij door met het programma. Ja, ik heb er snel een nummertje uitgezocht. Even kijken, ik heb gewoon het eerste nummer wat ik zag uitgekozen. En dat is in dit geval Jimmy Kuster Bunch met King Kong. Kom maar, Salme! terug bij Goedemorgen Zandvoort. En, uh, we zitten in de studio, dus wil je komen kijken... kom dan rustig naar de tolweg om, uh, om te kijken wat we allemaal gaan doen. Uh, het eerste onderdeel is uh, gestreken. Erik Wijs is weer terug, die moest nog weg. Aangeschoven is wel uh, Jan van der Meer van Zandvoort TV. Daarna gaan wij praten met Antoinette Giezens, en Die gaat zich voorstellen en we willen graag weten wat ze maakt... en waar dat te bezichtig is. In de tweede uur gaan wij praten met wethouder Gerard Kuipers... En uh, zijn uh, fractiegenoten hebben een vraag gesteld over het schoolzwemmen... aan de hand van de constatering van de reddingsbrigade in IJmuiden. Daarna praten wij met mevrouw Paap over het gebeuren in uh, Huis in de Duinen. En als laatste onderwerp praten wij met Marina Wassenaar... over de iconententoonstellingen in de Ageta-Kerk. Het een en ander wordt mogelijk gemaakt door Casper Curzon... die zelfs een vakantiedag oplevert, inlevert en hier weer achter de knoppen staat... en de regie voert. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik... Welke wij sterk te wensen met zijn uh, operatie Maandag. En de eindredactie is gedaan door uh, Geri Rutte. Koffie in de eerste helft van Ivo van de Roosendaal. En daarna zal Geri dat overnemen, denk ik. En uh, Rob Petersen, die komt er straks aan. Dat is mijn mede-presentator. Mijn naam is Ben Zonneveld, hij heeft wel gehoord. En uh, die is aan het opruimen, dus die komt straks. Inmiddels is uh, Jan hier naartoe gefietst. met gezwinde uh, spoed. Ja. <laughs> Jan van der Meer, welkom. Dank u. Uh, je zat al bij ons uh, in, in Hoogland en je fietste gelijk deze kant op... en je hebt al druk wat foto's gemaakt. Ja. Uh, gaan die op Zandvoort TV of gaan die op Facebook? <laughs> nou, waar u wil. <laughs> u wil geschieden. Uh, maakt niet uit, joh. Dus, uh, okay, uh, maar het is, het is leuk voor de mensen om eens even te zien uh, wat jullie werk is ook. Ja, je hebt ook gelijk gezien hoe het technisch een beetje ja. in elkaar zat. Ja. En, uh, ja. uh, je bent hier het gast omdat uh, je uh, wil praten... en wij willen graag weten over VVV Videoproductie... dat ben jij zelf, en volum toerisme. Ja. En uh, wat is volum toerisme? Ik kan hem bijna inkoppen als volunteers toerisme. Juist, dat is het. Ja, en hoe, hoe zit dus dat Dus het, het, het vereist promotie, omdat het een geweldige taak is in je leven... als je andere mensen kunt helpen op aarde met jouw kennis... <coughs> Dus uh, dat zijn skills, noemen ze dat. Dus als je skills hebt, dan kun je andere mensen helpen. Dat uh, kan in Nederland natuurlijk, maar het kan tegenwoordig ook in het buitenland. Of als je zegt van nou, ik kan niet naar het buitenland, om de een of andere reden. Dan kun je dat ook doen op Skype. Dus je kunt op Skype connecties maken met anderen. Dus bijvoorbeeld scholen, uh, daar ben ik ook mee bezig geweest, hier al met de school om de hoek. Uh, om te vragen, maar die hadden dus dit jaar hadden ze een ander project... dus waarschijnlijk mm -hmm. gaan ze volgend jaar meedoen... om eens te gaan skypen met een school in Oeganda of in Kenia. En dan zitten die twee scholen tegenover elkaar... en ik heb daar ook een uh, Facebookpagina over geopend... en uh, die wordt al goed bekeken. En daar is het resultaat al van dat ik al een aantal scholen heb... die met elkaar connectie hebben gelegd. Dus dan krijg je dus dat in Canada zit dan een hele klas kinderen... te kijken naar een kinderen die voor hun optreden in Uganda. Live. En, en zo gaat dat over en weer. En dat, gaat, en dat heeft een ripple effect. Dus, dus later krijg je dan dat die mensen zeggen... god, daar wil ik wel eens een keer naartoe. Of die kinderen die sturen een oud boek op... of een, een, een oud mobieltje of zo. En dat gaat dan groeien. En dat is dus een ripple effect. Maar dat moet je bedenken, dat moet je ondersteunen... en je moet die mensen helpen op social media... Mm -hmm. En dat is zo important. En dat, uh, dat het ondersteun jij. En wat is de website waar mensen daarop kunnen kijken? Nou, ik zal nog even het andere verhaal vertellen. Want Babs van der Heijden, onze makelaar in Zandvoort... die is een paar weken geleden overleden. Ja. En die heeft mij bij een Nederlandse organisatie betrokken... omdat zij er ook bij zat. En die heet PUM. En PUM is een Nederlandse organisatie die zo'n 3.500 mensen in Nederland... die 50 plus zijn en een speciale vaardigheid hebben... die sturen ze naar alle landen in de wereld. Dus als jij zegt van, god, het lijkt me wel eens leuk om, om eens een keer naar India... of Pakistan, of weet ik veel wat, om daar mensen te gaan helpen... met mijn kennis in, wat dat ook dan mogen zijn... Ja. al ben je tandarts, al ben je dokter, of je bent... Uh, technicus, Ja, maakt niet uit. Dan kun je daar die mensen gaan helpen. En ik ben dus specialist in video, al mijn leven lang zit ik in Zandvoort cursussen te geven in videocamera's mm -hmm. en apparatuur. Dus eh, Babs die zegt, waarom word jij geen videomarketing specialist daarin? En zo heeft ze me voorgesteld, en ik ben haar dus dankbaar, want ik heb prachtige klusjes gehad in het buitenland, net zoals zoveel andere mensen. Maar het probleem mm -hmm. met PUM is dat zij je van de... Het is een regerings... Ja. Uh, wordt de regering betaald, PUM? die zit in Den Haag, maar uh, die zenden uh, jou dus daar naartoe... gratis en voor niks, en je krijgt nog een kleine bijverdienste ook... maar mm -hmm. het is gewoon prachtig werk om te doen. Maar dan kom je automatisch bij mensen weer terecht... waarvan je denkt, ja, ik wil hier langer blijven als de maximale twee weken. Dus ik zit daar de afgelopen zeven jaar, zit ik er al zo'n beetje, ieder een, een half jaar. Dus ik, ik ga lekker winters weer weg hier. En ik ga daar heerlijk genieten van een prachtige zonnige omgeving met als hele je, lieve mensen. Als je, je, je wordt voor twee weken uitgezonden en jij maakt er uh, zo'n zo 25 weken van. Uh, word je daar onderhoud door de mensen die ja, bij je wat te ja, doen? Ja, kijk, mijn vak gaat dus ook ver... dat ik dus ook een hotel kan helpen, een pensioen kan helpen... met meer uh, de uh, klanten. Dat zijn, dat zijn commerciële uh, ja, dingen natuurlijk. Ja, nee, maar dat doe ik dan... barterdeals heet dat. En een barterdeal is, ik doe wat voor jou... en jij doet wat voor mij. Ja. Dus ik heb een, een half jaar gratis uh, plek Names. in hoteltjes... Ja. of in, in prachtige hotels. Of <kwijnt> ik bezoek Rwanda, waar ik uh, mensen help... Maar uh, overdag ga ik dus echt naar projecten toe... van mensen daar die weeskinderen helpen. Want in al die landen, in ieder land... lopen 2 miljoen kinderen zonder ja. ouders rond. En dat is he heel erg. En, en aan de ene kant is het heel erg. Aan de andere kant, als je alleen maar leeft met allemaal kinderen die geen ouders hebben, dan wil je er ook aan als kind. Ja. Maar leuk is anders natuurlijk. Nee, ze is, hebben geen het is, toekomst. Het, ze is hebben niet, geen... het is niet de gangbare zaak. Nee, maar wat, wat doe je dan specifiek? Want je bent natuurlijk uh, filmer en, uh, en fotograaf. Ja. En wat doe je dan op zo'n zo zo wees? Uh, nou, daar school? ga ik mee. Die mensen dus. Want ook omdat ook marketing. Ik ben ook ma marketing specialist geworden, zo langzamerhand. Hmm. En ik heb dus uh, heel veel kennis over hoe jij je project moet promoten. Of leuke ideeën. Dus uh, je mag zelf uitmaken. Je kan op internet, op Facebook, kan je een fotootje zetten met een kind... wat zielig is en zeggen van uh, doneer dit kind alsjeblieft. Maar je kan dat kind ook een liedje laten zingen... En, en dan een videocamera erop richten, een mooi filmpje maken... en terwijl het filmpje loopt laat je de omgeving zien... En dat zet je op YouTube. En voordat je het ja. weet heb je weer duizenden kijkers. Dus pakken we er, er een ziele fotootje Ja, natuurlijk. waarvan altijd mensen zeggen van... God, dat wil ik wel sponsoren. En waar kan ik het sponsoren? Nou, dan krijg je het volgende verhaal. Ja. Hoe bouw je een website? Hoe doe je dit en dat? Nou, en daar help ik allemaal mee. Dus jij bouwt van alles en je, je marketeert. Dus ja, en het maakt je hart zo gelukkig. En, je maakt om de, en dat is echt waar. Als je andere mensen helpt, krijg je godsgeschenken weer terug. Ja. Dus ik maak het ene fantastische ding naar het andere mee. denk ik, hoe is dit mogelijk? Weet maar je je wel? komt wel in uh, bijzondere landen, hè? Nou, het, ik zal je vertellen, wij reisden vroeger uh, naar vele plekken op de aarde... met mensen die allemaal graag wilden filmen in het buitenland... Mm. maar die hadden begeleiding nodig en dat deden we. Dus ik had met mijn vrouw prachtige safari-routes door uh, Indonesië... Uh, Bali, uh, uh, Lombok, noem maar op, uh, uh, Thailand, Filipijnen ben ik uh, laatst nog geweest... En, uh, nou, we, we hebben dus genoten, maar Zuid uit Zuid-Afrika... daar kwam ik in terecht als uh, fotograaf voor American Travel Brochures... Mm -hmm. Dus ik kwam in de mooiste hotels terecht en ik heb alles meegemaakt. En dat was gewoon een hemels geschenk. Ik bedoel, dat je dan ook weer in ruil... mag je de mooiste hotels bezoeken gratis en voor niks... waar jij 150, 200 euro per nacht voor betaalt. Nou, dat is echt te gek. Ja. En dan maak je wat mooie foto's, de omgeving. Je gaat lekker de dierentuinen in of die, die parken daar zo... En je, gisteren was het nog Olifantendag. Hè? Wereld Olifantendag was gisteren. Nou, en dan zie je al die filmpjes. Maar de tijden veranderen. Dus wat ja. gebeurde er gisteren? Op internet kon je live kon je olifanten zien. Die werden gefilmd daar weer. Nou, en dat vind ik hier ook in, in Zandvoort. Ook, moet je eigenlijk veel meer live promotie maken voor de Badplaats. Dus als er vanavond zo'n show is... dan zou eigenlijk de burgemeester tegen het VVV moeten zeggen... jongens, pak nou eens dat, dat mobieltje van je... en leg dat eens even vast voor ons. Dat, dat moet een VVV doen. En dan gelijk hup, de wereld in. En dan in. zo de wereld in en dan moet je eens kijken. Wat voor verschil maakt het nou? Hè? Dus uh, of je gaat het allemaal aankondigen en je ziet er niks van... Of je laat het zien. Of je laat de mensen dat eens zien en ze weten... volgende week wil ik ook naar Zandvoort. Ja, dus nou, en dat doen. zijn allemaal promotionele dingen. Daar ben ik voor bij de burgemeester geweest... Ik heb hem heel veel dingen uitgelegd... Mm -hmm. maar dan gaan die schouders omhoog. En uh, ja, dat kunnen we niet of dat doen we ja, niet. Ja, we, nee. dwalen, we dwalen een beetje van het pad af. Nee, De promotie maar goed, uh, van Zandvoort uh, <laughs> is, is ook marketing ben ik het met je eens. Ja. Uh, maar ik wil toch een beetje naar volle... Uh, volle uh, toe. toerisme. Tussen, want jij gaat uh, 10 en 11 13 september... 10 Oktober. en 11 september... Oh ja? Ga jij uh, ja. Uh, iets vertellen en dat doe je in... Uh... In de geluksroute Zandvoort. In, in, uh, in... in mijn studio. In de studio dus de we de hebben een geluksroute in Zandvoort. Dan kun je dus door Zandvoort lopen. En dan kun je bij artiesten of bij, bij wie dan ook okay, terecht. En bij mij kunnen de mensen terecht... om alles te horen over mijn liefde voor is en promotie. En hoe jij dat ook kunt doen mm -hmm. als mens. En uh, als je daar dus interesse hebt... als je dus zegt van nou, ik wil ook wel eens naar zo'n land toe... Kom dan bij me langs die dag. En dan hoor je een heleboel informatie waarvan je denkt... God, dat kan ik ook ja. wel eens doen. Of ik ga ik zus doen of zo doen. Of ik ga Jan helpen. Of ik ga mezelf helpen daar. Of een andere organisatie. Dus je kan bij jou de informatie... Je kan komen kijken hoe jij dat doet. En ja. je kan ook gelijk de informatie krijgen van... Uh, ik zou ook wel eens wat in het buitenland willen doen. Al die informatie ja. heb jij. Uh, je gebruikt het woord geluksroute. Uh, dat is de organisatie, Geluksroute Zandvoort. Zandvoort. Maar er is ook een Geluksroute in andere plaatsen oh, in Nederland. En het is een organisatie die landelijk dus Geluksroutes organiseert. En dit is de eerste keer in Zandvoort dat het gebeurt. En dat is uh, 10 en 11 september. Ja. Zijn, zijn er nog meer dingen te bezoeken op die zaal? Ja, ja, ja, en daar kun je de website voor bezoeken. Dus als je even naar Google gaat en je toetst in Geluksroute Zandvoort yeah. op Google, dan vind je alles. En dan okay. vind je iedereen die eraan meedoet en wie er nog aan mee kan doen... want je kan je ook nog inschrijven ervoor... Maar ik zit dus op de passage, dat weet je. Ja. En naast mij zit een buurvrouw, die staat nu op de boulevard. En die doet daar ook al mee. Katty, die daar verderop op, op ja. de boulevard zit, die doet er ook al mee. Oh, dus, dus er is, zijn een heleboel het mensen. Is al het is best een route die, die staat, zullen maar zeggen. Ja, en dan, die mensen maken je dan gelukkig die dag met een informatie... of ja. een extra koekje, of een extra kopje koffie, of wat dan ook. Of ja. iets anders leuks. Ja, ja. ja nou, niet alles, maar. Ja, niet alles. Inmiddels is uh, Rob Peters deze kant op gewandeld. Uh, goedemorgen, Rob. Ja, goed, we zijn er dan eigenlijk. Ik was lekker gewoon op. dat is goed genoeg gezondheid. Dus we moeten dubbel zo. Dubbel gezond. Dubbel gezond. <laughs> ja, van, ja. Goed, nou, Rob, fijn dat je er bent. Ja. We gaan zo weer verder. We sluiten bijna af met Jan, omdat de tijd dat, uh, ons niet meer toestaat. En we zo verder moeten. Um, Samenvattend, uh, zou jij een heleboel mensen in het buitenland willen zien uh, vrijwillig werk doen. Omdat dat jezelf gelukkig maakt en ook andere mensen gelukkig maakt. En uh, uh, Volum Toerisme is de, de, de organisatie. En daar nou zit ik alleen nog met Volum Toerisme en Pum. Wat is het verschil? Nee, Pum, de de, daar moet je even opzij schuiven. Okay. Da, daar zit ik niet meer aan verbonden. Want ik wil, zoals ik juist zei, ik wil er langer Je zitten. wil langer als je 14 jaar. Want uh, ik heb alle tijd nu als ja. gepensioneerd mannetje. En ik vind het gewoon fantastisch om daar je tijd te besteden... Ja. aan uh, het, het hulpprojecten voor... Uh, mensen en organisaties. Dus ik doe ook werk voor Tools to Work. Dat is een andere Nederlandse organisatie. Die zendt uit Nederland allemaal oude naaimachines daar naartoe. En dat heb ik gefilmd hoe dat daar aankomt. En hoe dat dan verwerkt wordt. Uh, of uh, bewerkt wordt door Nederlanders... die daar mm -hmm. ook naartoe gestuurd worden om dat te repareren. En die hebben een eigen website. tools2work.nl en uh, dat kun je ook weer allemaal op mijn uh, Jan van vinden. Dus Jan van uh, daar staan al die filmpjes op. En alle projecten die ik doe. Er zijn dus een heleboel dingen die uh, mensen kunnen gaan bekijken op de ja, uh, website. Absoluut. En, ik, uh, mensen die wat meer willen weten, die kunnen wel. 10 en 11 september ja. bij uh, Jan terecht. Ja, dankjewel. Jij dankjewel. ook om de hoek woont. Dus, ja, uh, ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dan doen we doen met de muziekje. Een biertje.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 Il faut savoir ce que l'on aime Et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones Pour autant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'ion d'air Que l'automne vient d'arriver ...dorp, wel Zandvoort, daar kunnen we het beste maar over hebben. We ja. Ben, ja, het is een beetje rommelige uitzending vandaag... ...maar dat maakt het uh, allemaal wel zo spannend, uh, in ieder geval. We zijn blij dat we weer uh, onder de mensen zijn We zitten nu in alle rust hier, alle uh, rustig, dus we rustig, een beetje ja. ademhalen. Oh, ja. Overigens vind ik dit een veel rustigere omgeving om de uitzending te doen... ...maar dat is Dat, dat is uh, wat ja. anders. Het uh, ja. uh, uh, uh, uh, dorp, dorp is de natuurlijk wel in Hoogland, want daar uh, ja, uh, dat... zit je min. Nou goed... Uh, Aangeschoven aan tafel, Antoinette Gissen. Zij is uh, kunstenares. En ja, het programma onderdeel, is, dus, dus, zij stelt zich voor. Nou, dat is, dat is schitterend. Antoinette, vertel even. Je zei net al, ik kom uit de Achterhoek. Ja, ons dorp. Ja. Ons dorp. <lacht> ik, kom, ik, kom, ik kom van Gaanderen. Gaanderen. En, uh, dat is ja, dat hoor je al. Van de Achterhoek, hè. uit Gelderland. En uh, ja, daar ben ik geboren. En getogen. En, uh, wat, wat, wat, wat bezielt je dan om uit zo'n mooi gebied toch te verhuizen naar die drukke kust in Zandvoort? Ja, dat is de ziel, dat ligt in je. Dat ja. zit in de mens. Uh, er is meer dan je dorp. En je wilt, uh, je wilt uh, de wereld verkennen. Dus je wilt je hoofd uitsteken. Dus buiten het dorp, wat is een stad? Daar begin je mee. Ja. En dan, uh, wat is een stad? Ja. En dan ga je verder kijken. Ja, land, er zijn andere landen. Ja, ja, ja, die, ja. die prikkel had ik altijd, die nieuwsgierigheid om. Uh, ja, te onderzoeken van Burgers. andere culturen. En, uh, en hoe ver is dat gegaan van de Achterhoek naar, uh, naar Zandvoort? Wat zijn de tussenliggende stations geweest? Um, ik ben eerst naar Nijmegen gegaan. Daar ben ik twintig uh, jaar gewoond. En uh, daar heb ik ook gestudeerd. Maar ondertussen uh, kriebelde het bloed steeds. Ik noem dat maar mijn nomade had... Hoe anders moet ik het omschrijven? En dan... Er zit steeds in je hoofd dat ik wil ergens anders ik zijn, moet, ik wil ergens anders ja, zijn, ik, ik wil wat zien. Het is meer, ja, het zien, je moet ontdekken. gaan. Je moet gaan, avontuur, wat, whatever het is. Maar ja, dan pakte ik de rugzak en dan eh, trok ik de wijde wereld weer in en dan. Dan oh, je ging kan er weg. Natuurlijk ook inspiratie opdoen door het reizen, hè? Ja, ja. En dan kom je langzaam op. Natuurlijk, ja, kunstenaar, eh, kunstenaar dat is een, een breed woord, maar ik zou zeggen levenskunstenaar. Was je, was je toen al uh, bezig met kunst? In, in, die, in die periode dat je gestudeerd hebt en, uh, en richting Zandvoort kwam? Een beetje, een klein beetje. Klein ja, beetje. Het, zit, het zit er eigenlijk ook al wel in. Ja. Ik was wel goed in tekenen en schilderen. En, ja. In de klas was ik altijd de beste. altijd een negen voor je tekening gehad? Ja, een tien min. <lacht> een tien min, want een tien bestond min, niet. Ja, nee. 10 min. Maar je zegt, ik heb gestudeerd. Wat heb je gedaan? Um, ik heb in Nijmegen heb ik doktersassistentenopleiding oh, gedaan. Goed. Ja. Nou, dat is dan heel wat anders dan, dan uh, expressie en uh, tekenen en schilderen. Dat ja. is uh, de medische kant. En uh, zoals uh, ja, een meisje meestal wat opgevoed is, uh, gaat ze de bezorging in. En omdat je dan nog niet precies weet wat je wil. Want je moet nog uh, je leren ontdekken. Wie, wie ben je? Wat uh, wil je? nou Dat was dan ja, eigenlijk een soort zekerheid. van Je moet studeren, een beroep uitoefenen en geld. Ja, dat is een kant. Dat is een kant. En nu ben je in Zandvoort. Ben je nog beroepsmatig bezig met de geneeskunde of niet? Ja. Toch wel? Toch wel weer, ja. Omdat de kunst het gewoon op zich niet genoeg oplevert. Ja, te weinig. zeggen, je verdient het zout in de pap niet. Nou ja, wat moet je dan? Dan moet je werken. Maar goed, terug naar de kunst. Want je werkt dus gewoon om in levensonderhoud te voorzien. Ja. Uh, je, je tekent en je schildert. Ja. En wat teken je en wat schilder je? Um, nou, het is heel bijzonder. Het, uh, um, de periode voor 1914, toen er nog geen oorlog op de, op de aarde was, eigenlijk. Wereldomvattend. Ja. En uh, er is een speciale sfeer die ademt dat uit. En als ik dan naar foto's kijk, er gebeurt er iets met mij en dan vind ik dat leuk om iets uh, omdat. Uh, Eigenlijk de periode van de industrialisatie hè? De... Ja. Voor, de, voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja. ja de, tijd, de periode voor. Het maakt niet uit hoe oud. Maar het is natuurlijk wel een uitdaging omdat die foto's vaak heel slecht zijn. Ik vind ja. het leuk om dan toch uh, je eigen interpretatie aan te geven. Maar zoveel mogelijk wat eigenlijk ook op die foto staat. Ja, oké. Okay. Maar foto's van die tijd van voor de Eerste Wereldoorlog zijn natuurlijk niet zo heel erg veel. Nee. nee. nee. Dus en als dus ze daarom zijn, komt toch maar af en toe een... Ja. En dat is dan ook een... een Onderwerp. En dat moet gewoon groeien. Dat, dat verzamel je dan. Mm. En zoals ik dan nu zit in een ja, soort experiment. Nee, experiment. Het is allemaal experimenteren. Het zijn allemaal losse fragmenten nog. Dat moet mm. nog groeien. Ik, uh, ik moet je heel even onderbreken. Ja. Want uh, je praat zo zachtjes Dat oh. de helft er uh, uh, weggaat. Dus als je wat harder wil praten in de microfoon. Dan kan oh. iedereen weer meegenieten. Ja. Uh, sorry voor de onderbreking. Ja, dat is goed. Nee, je, je, je zegt dus dat doe je met schilderen of met tekenen of met beide technieken? Um, ik beheers acryl huh? en de aqua aqua aquarel, aquarelleren en um, olieverf. Oh, dus oké. dat wissel ik af. Ja, dat doe ik alle kanten mee uit. Dan ja. heb je eigenlijk bijna het hele ja. spectrum van, uh, ja. met de penseelwerk. Ja, ja. Dat is mooi. maar dat is niet het enige wat ik doe. Ik, doe ook, um, ik maak ook werken van schelpen. En okay. daar schilder ik op. Opschelpen. opschelpen. Dat is de ja. schelp van Zandvoort aan de kust. Dat heb ik die gevonden. Dat is een, een lange ovale schelp. Die heet Ovale Platschelp. Mm -hmm. En daar schilder ik op. Oké. Okay. En... Dat is wel heel erg gebonden dan naar Zandvoort. Dan, hè? Ja. Ja. ja. Die, uh, die uh, schilderijen en schelpen en alles wat je maakt, waar zijn die te bezichtigen? Die zijn te bezichtig bij mij thuis. Maar okay. het is nog. Zoals ik al zei, in proces, in ontwikkeling. Omdat ik heel klein woon, kan ik het niet bewaren. Dus het moet ook weer gelijk weg. Dus ik verkoop het ook weer. snel, snel verder. Ja, ik zit te wachten op een huis. Of moet ik dat zeggen? Ik woon heel klein. Dus dan wordt je huis je expositieruimte? Ja, onder andere. Kunst in Zandvoort is groot. We barsten uit ons voegen van zangkoren, kunstenaars en noem het maar op. Ja. Ja, de kunstroute bijvoorbeeld, ga je daarin mee? Ja, dat is wel heel leuk, want ik was in 2012, uh, heb ik daar meegedaan. Want dat mocht alleen maar binnen, ja, in de mensen die in Zandvoort ja. woonden. En ik uh, woonde destijds in Alkmaar. En uh, nou, dat was een uitzondering, dus mocht ik meedoen uh, in, de, in die route. Dat, uh, dat was uh, de eerste keer, ja, Daar heb ik aan meegedaan. Hartstikke leuk, goede set. Ja. Dus uh, we zien jou werken, denk ik, in de, in de komende kunstroute in oktober. Is dat wel geloof ik weer? dan uh, zien we jouw stukken tegemoet. Als ik, je in een hoop het, huizen... ik hoop het, ik hoop het. Ja, er zijn zoveel uh, factoren die meespelen. Je weet het nooit, hè? Nee. Dat, uh, je nee. wilde wel aan werk, maar ik heb ook een studie. <kijf> en, uh, en stage in werk. Druk. En heel druk, ja. En dat leidt momenteel best wel veel af. Dus, uh, ja. Nu, uh, zit, zit het nou nog in je hoofd dat je weer weg moet? Altijd. Ik wil nu al weg. Ja, als je nu al ja. Ja, ja. Dat, dat, dat vraag uh, ik me zo af. Omdat je zelf ja, uh, uh, vertelt van ik moet weg en ik heb dit eigenlijk heb je geen rust in je kont. Dus nu zit je alweer te denken aan wat moet ik dan weer gaan doen? Ja, rust in mijn kont. Het is eigenlijk een soort. Uh, als, als ik beweeg, voel ik me gelukkig. Het lijkt net of het dan meer in de nu zit. Okay. Of ja, en dan hou je het. Uh, water gaat uiteindelijk ook... Uh, wat bewegen. Moet je, het moet bewegen. Het, uh, het houdt het vers. Het, uh, er komt weer dus zuurstof in. Andere kristallen, noem maar op. Dat is ook ja, dus is voor niet Mens onrustig? heel natuurlijk. Nee? nee? Waarom zou het? Nou ja, Nou Omdat je dan ja. eigenlijk wat... wat nee, ik, liep, ik ervaar deden, het niet he? als onrust hoor. Nou, als je een kunstenaar had vroeger. Die had alles op zijn rugzak zitten. Met het vroeger, is en, heerlijk. spullen die trokken door de natuur of door steden heen. Ja. ergens wel wat doen en proberen daar aan de kosten te komen. Ja. Dus eigenlijk is het uh, ja. een beetje het basismodel. Hè? Nou, en Zandvoort ligt dan heel mooi aan zee. Nou, dan kun je daar nog een beetje je geest in kwijt. Hè. Je kunt helemaal langs die kus uh, lopen en uh, het awd gebied kun je in zwerven. Dus wat dat betreft uh, Heb je zit nog, ik uh, uh... nog een hele goede plek. En kan ik... Blijf ik behoorlijk rustig. Ik ga nog niet weg. Dat niet dus dat mee. is een hele goede voor Zandvoort. Ja, nou ja. We... Ja, is echt nou, Het museum mee. heeft allerlei uh, oude foto's hè, van Zandvoort. Oud Zandvoort. Kun ja. je ja. ook wat mee doen, denk ik? Ja, daar heb ik al wat in en ander mee gedaan. Ja. Oh, okay. Ik heb al wat uh, bomschuitjes uh, geschilderd. En, uh, ja. Ja, dat is ben je, je, eerste... je hieronder geweest? Uh, onder ja, de studio ja, bij de ja, Bomschuitenbouwclub? Ja, ben ik ook geweest. Ja. En dat is ook een inspiratiebron als ja, je zo'n boos ziet. Ja, ja, ja. En mijn buurman, die heet, uh, hoe heet hij toch eens weer uh, meneer Brugman. Ja. Die heeft nog meegeholpen aan die schelpenkar. Ja. Oh, ja. Dat vind ik zo prachtig. Hè. Ja, dat, ja, dat is mooi. Ja. Ja. En dan wil ik nog even een warm hart uh, toedragen aan uh, de organisatie Juttes mm, Daar werk ik ook uh, voor als vrijwilliger. Een beetje onder aandacht brengen. Dat, uh, hoe dat, Juttes Juttes Geluk. En ze uh, zitten in Overveen, dus, uh, ja. vrijwilligers willen ze graag. En het liefst sponsors. Wat doen die dan? Sponsoren. Wat doen zij? Um, nou ja, het is voornamelijk allemaal plastic uit zee vissen. Dan moet ik het op neer. Dat, dat, dat, gewoon, dat zie je gewoon. Het is vol met plastic. En, um, en ze willen dat plastic recyclen. Dus alle, uh, alle plastic die ze verzamelen, daar doen ze wat mee? Ja, nou ja, je kunt het dus handmatig doen. Die kleine poppetjes maken en noem maar op. Uh, maar er komt zoveel uit de zee. Want iedere centimeter zit vol met plastic. Uh, je pakt elk iets groots aan. Ja. Er is een is nieuwe techniek uh, is onlangs gepresenteerd <coughs> plastic te filteren hè, uit de ja. zee. Maar ja. Nou, dat is nog in de kinderschoenen. Dat ja. is een oplossing misschien. Ja. Nou ja, en ik jut zelf al 15 jaar. Dus ik weet wat ik uh, zo zie. Ik heb tien jaar in India gewoond. Daar heb ik in de Arabische zee gewoond. En uh, daar heb ik ook heel wat gezien. Maar dan kom je in Nederland en denk je. Oh, nou, er is geen, geen, geen centimeter meer zonder uh, plastic, helaas. Helaas. Uh, ja. Dat is dus een, een zijstapje uit de kunst. Maar wel ja. heel erg belangrijk. Ja, dat komt uh, allemaal bij elkaar. He? De Stichting Juttersgeluk uh, supporters en vrijwilligers zoekt. Die kunnen zich melden bij Juttersgeluk Overveen. Ja. Uh, jij loopt zelf ook langs de kust en je verzamelt ook. Ja, sowieso. En uh, de schelpen die je vindt, die, die beschilderen je. Ja. En jij blijft voorlopig geen Zandvoort? Ja, zeker. Ik ga er niet uh, uit weg. Nee, nee, nee. Maar om jouw kunstwerken te, te zien... moeten we nog even wachten tot je een grote reis hebt. Ja. Oké, okay, dan doen we dat. Uh, wij breken af dit uur, want... Ja, uh, we gaan erbij. richting het nieuws halen met een beetje muziek... en dan komen we na het nieuws... Uh, een reguliere tweede uitzending uh, terug... vanuit uh, de studio. Tot straks.